3 uur. Clemens Peters met het NOS Jorins om het leven gekomen. Vier mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de snelweg M1, 80 kilometer ten noorden van Londen. Twee vrachtwagens en een busje die dezelfde kant op reden kwamen met elkaar in botsing. Twee mannen zitten vast vanwege gevaarlijk rijgedrag. Schiphol spreekt tegen dat er bij de vastgoedtak van de luchthaven... veelvuldig en stelselmatig sprake is van fraude en integriteitsschendingen. En de Handelsblad, schrijft vandaag op basis van eigen onderzoek... dat een aantal managers van de vastgoedtak op grote schaal sjoemelt... met bonnen en declaraties. Schiphol stelt dat alle mogelijke incidenten direct grondig worden onderzocht... en dat er de afgelopen vijf jaar maar twee grotere zaken zijn geweest... waarbij aangifte is gedaan. De man die gisteravond in Londen werd gearresteerd bij Buckingham Palace... had een zwaard bij zich van langer dan een meter. Hij viel drie politiemensen aan die hem wilden arresteren. De verdachte reed met zijn auto waar hij niet mocht rijden. En toen de politie hem aansprak haalde hij het zwaard tevoorschijn... en schreeuwde iets in het Arabisch. Hij werd overmeesterd met behulp van pepperspray. De verdachte van 26 komt uit Luton ten noorden van Londen. In Zwitserland wordt niet langer gezocht naar de acht wandelaars die worden vermist in de Bondaska-vallei. Ze zijn niet gevonden, heeft de politie bekendgemaakt. Woensdag werden de Zwitserse vallei en het dorp Bonda getroffen door een aardverschuiving. Eerst werden veertien mensen vermist, zes van hen doken later weer op. De andere acht vermiste wandelaars komen uit Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Het weer in het noorden bewolkt en kans op wat regen. Op andere plaatsen zon. Het is 22 tot 27 graden. Morgen eerst wat mist, verder droog en wat zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slingeroptiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken. We hebben geweldige acties.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 Sister saying in the city. Brothers got a night to keep you calm. Hang Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our street. Our house. En zo hebben we ineens in een heerlijke zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Ja, en Let van der Hoorn zei net om half drie: bij het, uh, Weerbericht voor de komende dagen. Zo rond 3 uur, dan gaat de zon echt schijnen. Nou. We hebben de zonnebril inmiddels nodig. En hoorde trouwens, de single van Madness. En Our House, ja, twee house nummers. Zo aan het begin van elke uur in mijn house van de Mary Jenkins. Uur 1 en uur 2, Madness, Our House. En wat gaan we in uur 3 aan het begin draaien? Nou, daar hebben we het nog wel even over. Uur 3, wat, uur 2, wat gaan we daarin <lacht> doen? <lacht> oh, het gaat ja, snel, man. Ja, Niet ja, zo ja, ja. Nou, natuurlijk straks even een samenvatting van de zojuist verleden kwalificatie... op Spa-Francorchamps met een vijfde startplek voor Max morgen om twee uur. Verder natuurlijk, de, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda... rond de klok van half vier, dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. In ieder geval, wat, wat, wat zal u denken van de, de Jutters morgen vanmiddag nog tot vier uur op het Gasthuisplein en de zomermarkt op de boulevard... Van ons Zandvoort. Dat nog tot negen uur vanavond. Dus twee prachtige activiteiten. Nog volop in gang voor vandaag. En wat, wat er nog meer is. Dat allemaal rond de klok van half vier. Verder hebben we natuurlijk uh, uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En we hebben ook Justin Bieber. I was wondering about your mama.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 You know we had something so good so To know we had something so good. I'm wondering: can we still be friends? Can we still be friends? Does it have to. Ja, en ook wij op de zaterdag en de zondagmiddag ontkomen er niet aan, hè? De muziek van Justin Bieber. Jordan met de single Friends. 11 over 3 Zandvoort, nogmaals een hele goede middag. En blijf lekker luisteren naar je enige echte eigen lokale radio ZFM. uit de jaren tachtig, dan ben je nu weer blij geworden met deze single. The Yarbrough and People hoor je en dan stapt de music. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan naar Spa, Franco Cham. Want daar is juist de finishvlag gevallen voor de kwalificatie van de race van morgen. En jij hebt een uh, mooie samenvatting uh, van de kwalie. Ik heb mijn rotzitter. Ja, <laughs> Ik zag het gebeuren. jongen, jongen, jongen. Hamilton stormt naar evenaring pole record... en Verstappen start morgen van P5. Na een waanzinnige 1.42.553 te hebben gereden... de snelste ronde ooit op Spa-Francorchamps... is de pole position voor de Grand Prix van België... in handen van Lewis Hamilton terechtgekomen. De 32-jarige Brit bleef titelrivaal Sebastian Vettel... met 0.242 seconden voor... Valerie Bottas hield Kimi Raikkonen af van P3. Voor Max Verstappen was een vijfde plaats het hoogst haalbare. Voor de ogen van tienduizenden Nederlandse fans hield hij Red Bull collega Daniel Ricciardo van het lijf... door de Australiër slechts een halve seconde voor te blijven. Maar in ieder geval P5 voor Verstappen, 6 voor Ricciardo. Waar Mercedes na de vrijdag topfavoriet leek voor een pole in de Ardennen... Daar kwam Ferrari op zaterdagochtend een duit in het zakje doen. Raikkonen en Vettel scoorden een onvervalste 1-2... en zodoende kon de Italiaanse stal opgewekt uitkijken... naar de allesbepalende tijdtraining. Na een uur kwalificeren was het toch weer Hamilton... die voor de 68ste keer in zijn carrière... een evenaring van het, trouwens, van het record van Michael Schumacher... naar de snelste tijd reed. Achter de bekende top 3 leek Jolion Palmer... die meer dan uitstekend voor de dag kwam in België... Maar een te, naar een prachtpositie te stormen. Het geluk stond echter wederom niet aan de zijde van de Brit... die aan het begin van het derde gedeelte van de kwalificatie... zijn Renault langs de kant moest parkeren met pech. Hierdoor was de weg vrij... Voor collega Nicole Hulkenberg om naar 2-7 te snellen. De Force India's van Sergio Perez en Esteban ocon sloten aan op de plaatsen 8 en 9. Voor Stoffel van Doorn viel er niet veel te, te veel te behalen in de kwalificatie. De thuisrijder kreeg na de derde oefensessie te horen dat hij een gridstraf van 6, 65 plaatsen. Ja, ik weet het tegemoet zou zien. Zodoende besloten kort. Kortrijkzaan McLaren-collega Fernando Alonso te hulp te schieten... in zowel het eerste als het tweede segment... nam van Doornen de Spanjaard op sleeptouw over het rechte stuk van Kemmel, Waar de McLaren Q1 beide, over, beide overleefden... kon het tweetal na het tweede gedeelte uitstappen. Na een zeer geslaagde slipstream... leek Alonso op weg naar een plaats bij de beste tien. Maar de tweevoudige wereldkampioen moest niet voor de eerste keer dit jaar... een rondje afbreken omdat zijn Honda-krachtbron... Honda hem in de steeklied. Ik heb geen vermogen, schreeuwde Alonso over de boordradio. Een elfde plek is zijn deel. Roman Grosjean en Kevin Magnussen besloten Q2 op de plaatsen 12 en 13. Carlos Sainz kreeg P14 en de schoot geworpen... aangezien Van Doorn geen serieuze poging ondernam. Het weekend van Williams gaat van kwaad tot erger nadat Philippe Massa zijn Formule 1 bolide... op vrijdagochtend al na drie rondjes in de Prak reed. en een uh, etmaal later tegen een gridstraf aanliep. kwam de Braziliaan eveneens, evenals teamgenoot Lens Stroll, niet door QE. Samen Q1, samen met de teleurstellende Deninkel Fiat en de Sauber duo Marcus Eriksson-Pascal Weerlijn. Konden, uh, konden, konden zij uitstappen naar de eerste segment. Door de vele gridstraffen start Fiat als vijftiende en Strol en voor Strol en Massa. Zoals gezegd, de Grand Prix van België, de twaalfde race in het seizoen, begint morgenmiddag om twee uur. En het gaat een hele mooie oranje race worden. Ja, met al die Nederlandse fans die daar in Spa aanwezig zijn. De race dus morgen om twee uur. De en mind Made Up. Ja, vanavond gaat het gebeuren. Hè? Om 7 uur weer een uh, eerste nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. Gepresenteerd door Mark Bullet. En hij zei in de studio hij zegt: ik ben er helemaal klaar voor. Dus gewoon lekker uh, gaan luisteren naar de 40 beste platen uit Europa. Vanaf 7 uur vanavond. Het is maar de vraag of je daar wilt wonen in Trumpland. Ja, moet je even over nadenken. you're the living in America. De single van James Brown. Ja, gisteren is hij feestelijk geopend... onder het genot van een hapje en een drankje. De nieuwe tentoonstelling in het Zalfords Museum... gaat er natuurlijk allemaal over Lotus. Ja, en wel Lotus, 50 jaar autosport. En... Uh... Op 4 juni 1967 won Jim Clark de Grand Prix van Zandvoort in een Lotus. Op zich was dat niet verrassend. Dat had hij namelijk al drie keer drie van de vier voorafgaande jaren ook al gedaan. Hij wist het echter in de nieuwe auto, de Lotus 49 Ford cosworth DFV. Daarmee luidde hij een nieuw tijdperk in, want de Ford cosworth motor zou meer dan 15 jaar in de Formule 1 domineren. De historische Grand Prix eh, blikt dit jaar terug op de dat is volgende week op die legendarische race eh, van 1967. Het Zandvoortsmuseum Museum haakt daar sinds gisteren op in met een expositie over de auto, raceauto's van Lotus. De Zandvoortse lotus hysterie, hysterie, historie, begint in het jaar 1954... als Dan Mark Huiles zijn Lotus Mark 8 aan de start brengt. Natuurlijk komen alle hoogtepunten aan de orde... zoals de Grand Prix-overwinningen van Clark, Riend en Andretti. Maar wist u dat ook vele bekende Nederlanders... de racetalenten raceten in een Lotus? Mannen zoals Tonio Hildebrandt, Rob Slotemaker, Wim Loos... Roelof Woendering, Jan Lammers, Marcel Alberts... en zelfs, ja, Jos Verstappen... En zelfs op zaterdagavond 2 september tijdens de historische Grand Prix-parade rijdt, rijdt er vanaf, die parade rijdt vanaf 7 uur met historische racewagens vanaf het circuitpark Zandvoort naar het centrum. Deze voertuigen worden na de parade opgesteld voor het hele centrum van Zandvoort. En er zijn vanaf het bordes van het raadhuis interviews... met diverse coureurs en er zijn muzikale optredens. Het Zandvoortsmuseum is voor deze gelegenheid zelfs open... tot 10 uur s'avonds op die 2e september. Voor de race-liefhebbers aan de parade... nemen diverse lotusautomobielen deel... die op het plein voor het museum zullen parkeren. Voor meer informatie over deze prachtige expositie in het Zandvoortsmuseum... Verwijs ik u gemakshalve naar de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En bent u een race liefhebber zeker van de historie van Lotus dan mag u deze, deze expositie absoluut niet missen. Want er staat een heuze, echte Lotus-auto in, in het museum. Hoe ze die erin hebben gekregen. Ja, geweldig. Mag Joost, mag Joost weten, mij staat er wel. En dan uh, volgende week de parade he, door het Centrum. Uh, Kom ik straks weer op. De... Ja, dat wordt ook weer zo'n uh, spectaculair evenement hier in Zandvoorts. En als de zon dan schijnt, dan is het helemaal lekker. Nou, Armin van Buren die zingt erover, he, de Sunny Days...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 Lex van der Hoorn. We krijgen inderdaad de komende dagen Sunny Days. Jawel. We begin volgende week weer een graadje op 26. Dus niks te klagen hier hoor. Armin van Buren met zijn nieuwe single inderdaad. De Sunny Days. Eén minuut overal vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Allereerst, zoals al eerder in dit programma gemeld, is het nog tot negen uur vanavond de zomermarkt op de boulevard Zandvoort. En dat is een heerlijke zomerse markt. En uh, de, zowel in juli en augustus, dus wellicht uh, deze keer... Uh, een gezellige zomermarkt op de boulevard, te Zandvoort. Komt gezellig langs en een leuke markt, de leukste markt aan zee. Vanavond nog tot 9 uur. Vanmorgen om 11 uur al begonnen, de zomermarkt op de boulevard. En nog tot uh, 4 uur, dus uh, haast u, want de Jutters Kofferbakmarkt is dan afgelopen... Die is vanmorgen om 10 uur begonnen. Uh, op het, uh, uh, even kijken, waar was het ook alweer? Het Gasthuisplein. De Jutters Kofferbakmarkt. Dus als u nog wat snuisterijen wil bemachtigen, spoedt u dan zich naar het gasthuisplein om deze snuisterijen te bemachtigen. En zoals al gemeld, gisteren is die, is die, was de officiële opening Lotus 50 jaar Autosport. En dat allemaal in het Zandvoorts Museum. Een prachtige, prachtige overzichtstentoonstelling met, met kleine miniaturen, maar ook een heuse echte Lotus Mark 8 in het museum te bezichtigen. En prachtige foto's over de Lotus Hysterie. Historie. Heb je hem weer? Hysterie. Historie. Eh, hier in Zandvoort. Prachtige foto's. Die u zelfs zou kunnen aanschaffen als u dat zal willen. Dus het Zandvoortsmuseum, gisteren geopend... de Lotus 50 jaar Autosport. Meer informatie over deze tentoonstelling en over alle andere tentoonstellingen... verwijs ik u naar de website www.zandvoortsmuseum.nl www Gaan we naar morgen? Wederom een markt. En wat voor een markt? Het begint om 10 uur morgenochtend. De Zomermarkt. En dat duurt tot 6 uur. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater worden, maar moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement. waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland. Speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat morgen tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes. Uiteraard in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. En we hoorden het van, uh, van uh, Lex van der Hoorn. Het is morgen prachtig winkelweer, om het zomaar eens te zeggen. Uiteraard ook op het strand. Maar uh, ook een goede reden om die zomermarkt te bezoeken. Morgen vanaf 10 uur tot 6 uur. Dan maken we ons alweer op voor een gigantisch race van 1 tot en met 3 september. En dan heb ik het natuurlijk over de Historic Grand Prix Zandvoort. De Historic Grand Prix Zandvoort heeft voor 2017 een internationaal topprogramma gepresenteerd. Met meer dan 70 jaar aan autosporthistorie. In het weekend van 1, 2 en 3 september verandert Circuit... Hier staat nog steeds Circuit Park Zandvoort hoor, maar het is Circuit Zandvoort. Drie dagen lang in een open luchtmuseum met unieke raceauto's... spectaculaire races en demonstraties. En de voorverkoop is natuurlijk in volle gang. De zesde editie van deze historische Grand Prix Zandvoort... vindt plaats tijdens de eerste drie dagen van september. Zoals dus gezegd, naast bekende raceklasses van de afgelopen edities... kent dit evenement ook dit jaar wederom een aantal primeurs. Nieuw in het programma is onder meer de Classic Formula 3 met een vol veld Formule 3-auto's uit de periode 1971 tot en met 1984. De geliefde Pre-66 en de Pre-61 Grand Prix cars... keren na een jaar van afwezigheid bovendien terug. Toegangskaarten zijn al te koop vanaf 15 euro. Meer informatie over dit geweldige historische Grand prix spektakel uiteraard op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl en ook daar vindt u het, het, het programma van, deze, van die de, de drie dagen. Het, is, het duurt drie dagen. Maar de hoogtepunt is natuurlijk op de zaterdag en op de zondag. En op de zaterdag natuurlijk de grote parade door het dorp. U mag hem niet missen. En uh, ik heb mij laat het uh, betrouwbare bron vernomen... dat het droog zou zijn volgende week zaterdag. dat, is dus mooi. dat betekent voor alle oldtimers dakje open... Dan kom ik nog even terug op de Historic Grand Prix op 2 september... die staat vanaf 7 uur gepland. Tijdens deze dagen zult u ongetwijfeld de weg... naar de mooiste historische Bolides voorbij zien rijden... op zaterdag 2 september van 7 uur s'avonds tot half 10... is er parade door het centrum, de traditionele parade door het centrum... waarbij tal van historische racewagens een mooie stoet zullen vormen. Het parcours, even globaal, verloopt vanaf het circuit richting de Van Spijk... Straat, Burgemeester Engelbertstraat, Oranje Oranjestraat... en dan natuurlijk dan het centrum in. En dat allemaal op die zaterdagavond. Een niet te missen evenement. Vorig jaar ook al een geweldig evenement. Zowel voor toeschouders als deelnemers aan de parade. Als het nog niks is, dan gaan we om 9 uur op die 2 september... is er weer een heerlijk muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Een niet meer weg te denken traditie is... De, naast de Historic Grand Prix Parade in het centrum van Zandvoort... is het muziekfestival van diezelfde avond... De parade van deelnemers nogmaals door het centrum van Zandvoort. En dan s'avonds een prachtig muziekfestival. Meer informatie kunt u natuurlijk inwinnen via de website van het VVV Zandvoort. Dus een vol programma, maar we zijn er nog niet. Want ook op die 2 september, als u dan als u boven de 25 bent... bent u van harte welkom tijdens het feest Let's Party. En dat begint om half acht s avonds en dat duurt tot vijf voor twaalf. En de locatie to be? De haven van Zandvoort. Let's party is een, is een avond stijlvol en ongedwongen dansen. Genieten en ontmoeten voor de friendly 25 and up. Dus jij mag er ook één, op. Goed, dat, uh, dat, uh, tot zover de evenementenagenda. Nou ja, dat viel best mee. Heel <lacht> het oh. De evenementen kan je uiteraard ook uh, nalezen op onze eigen ZFM Zandvoort app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Luister lekker naar CFM. en volg de evenementen van de dagen. Ik sta niet aan te gaan, met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maar wel mijn woordje klaar.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 Dingen. Gewoon is het bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles af, zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn voor de allereerste keer. Laat het bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliezen. over mijn oren, onderste boven, daar first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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb le jour de chance. Je wat veelt daaraf, Jacal Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. In het weekend bij ZFM Zandvoort hoor je altijd het gedicht van de dag. Zo rond kwart voor vijf. En ja, ik zit even te denken, van wanneer hadden we een mooi verhaal ook alweer? Een week of twee geleden? Zoiets. Een week of twee geleden. Mooi verhaal. Je hoorde een bel histoire. Een mooi verhaal van uh, inderdaad liefste en Paul de Leeuw. Inmiddels kwart voor vier geworden. Zandvoort op zaterdag. Daar luister je naar. Nog een nagekomen evenement. Ja, echt waar. <laughs> en Wat ik de luisteraars en kijkers niet wil onthouden. En het heeft ook alles te maken met het Zandvoorts Museum. Want op zondag 3 september eh, is er een museumpodium. En dan treden op het Coro Cantoro. En het zonnigste Cubaanse koor van Nederland. Coro Cantoro is het enige Cubaanse koor van Nederland. R de ruim 45 koorleden zingen en zwingen niet alleen traditionele liedjes... als eh, Ciento Lindo, maar juist ook nieuwe... door dirigent Jorge Martinez Galan. Gecomponeerde stukken. Ieder optreden van dit koor is een feestje... dat resulteert in vrolijkheid en blijheid. Ze zijn al lang gewend dat hun dirigent tussendoor af en toe een salsa danst. Op 3 september, en het programma ziet er als volgt uit... om 2 tot half 3 krijgt u een rondleiding tentoonstelling... en een info over de workshop Geluksroute... en van 3 tot 4 het concert van Coro Cantoro. En in de pauze wordt uit een drankje geserveerd... En het programma wordt hier door het Zandvoorts Museum gratis aangeboden. Dus 3 september, museumpodium. Het eh, zonnige Cubaanse koor Coro Cantoro. En dat allemaal vanaf 2 uur of, uh, in het Zandvoorts Museum. Weer een mooi evenement hier in Zandvoorts. En dat tijdens de zomer. Nou, dan moeten we ook de zomerrit van dit jaar draaien. Hier is Despacito. Coming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 Got Ik so oh, tú, tú Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo, se acelera el pulso Oh yeah ja, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido me pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Een te, te si no laten vergeten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 Quiero uh. desnudarte a besos espansito. Firmo en las carreras de tu laberinto. Ya cierra en tu cuerpo todo un manuscrito. How we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever when I contigo Inderdaad, de zomerrit van dit tijd. Je Despacito van Louis Fonsi. Ambitjant, heb jij gisteravond nog naar NOS Studio Sport gekeken? Naar de Eredivisie? Uh, helaas. Helaas, ja. Ze hebben een leuk onderdeel daar. Dat is de Zandvoort Cup. Ja, klopt. Ja, die vindt uh, elke vrijdag uh, plaats. Uh, samen met Jan Lammers uh, over het uh, circuit. Uiteindelijk moeten de voetbal. Uh, de, ja, de bekende voetbalgezichten moeten zelf een rondje over het circuit heen rijden. En gisteravond was uh, Pierre van Hooidonk aan de beurt. Oké, okay, en hoe, ja. ging, hoe ging dat? Nou, dat ging redelijk. Redelijk. Oké. Okay. 1,29-8,06 zijn rondetijd. Oké, okay, ja, die uh, Gert-Jan van Beek die heeft al 1,26 gereden, Dus uh, ja. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd aan wie aan mijn snelste tijd komt. En dat is? Wat van Beek was? 1,26. 1,26. Nee, ik 1,22. Nee, 1,22? Dat was mijn snelste tijd. Zo. Ooit. ooit In het grauwe verleden, om het zo maar eens te zeggen. Goed, uh, zou ik nu even wat uh, nieuws gaan doen? Ja, waarom niet? Nou, dan hou ik het op een evenementje. Vind je het goed? Ja, is goed. Want uh, geweldig, en dat is voor de 50-plussers weer fijn om te weten. Ook cinema, cinema Nostalgie gaat weer van start. En wel op 5 september, op die dinsdagmiddag vanaf half 2. Op 5 september aanstaande opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. voor Victories House met Huey Bonville en Gillian Anderson. En de ontvangst is weder traditioneel met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. En de film begint om half 2. Kosten zijn 7 euro. Inclusief Belbus, film, koffie en toeslag. Zonder Belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt te maken van de Belbus, moet u zich even opgeven bij Pluspunt. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunst Circus. Uh, Zandvoort en de seniorenvereniging Zandvoort is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend. En voor iedereen, maar speciaal voor senioren toegankelijk. Dus Cinema Nostalgie gaat weer uh, van start op 5 september om half twee met de veel Fisheries House. Dat is mooi. En kan je ook bellen voor de Belbus of niet? Ik zal me bellen, ja. Ja, gewoon bellen. En dan uh, komt de Belbus vanzelf voor uh, Cinema Nostalgie. En hier is Crowded House nog een keer met Don't Dream It's over.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 De van Crowded House. En don't dream it's over. Hey, CFM gaat daar 24 uur per dag, 7 dagen per week gewoon lekker door. Met muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En ja, als een van de, de weinige lokale radio's in Nederland... zitten wij ook op DAB. De digitale standaard voor radio. De nieuwe digitale standaard. Kanaal 5C, daar vind je je eigen lokale radio. ZFM Zandvoort. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight -like clothes or is it just my daylight? -like...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 Me, myself and I. Leuk om deze weer eens terug te horen. de De Soul. Ja, dat is een hele tijd geleden. Met Me, Myself and I. Nou, we gaan op naar het nieuws. En weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang. Zandvoort op zaterdag nogmaals een hele goede middag. Nou, de radio lekker aan, hè? Vanavond een... Uh, Eerste nieuwe aflevering van de Euro Breakdown, dus reden genoeg om te blijven luisteren.